ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland wil gewonden en zieke kinderen uit de Gazastrook opvangen. Als ze naar ons land komen, dan worden ze verspreid over zorginstellingen. Dat zegt de missionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. De situatie in Gaza is humanitair natuurlijk afschuwelijk. En afgelopen paar dagen zijn we steeds aan het kijken, week, wat kunnen we extra doen. En daarom zijn we bezig om te kijken dat we zieke en gewonde Palestijnse kinderen naar Nederland kunnen halen om ervoor te zorgen dat ze goede hulp en omvang krijgen. En ze komen dan naar Nederland via een tijdelijke vluchtroute die kan worden opgezet vanuit Gaza. Voor nu is het dus nog afwachten of het ook allemaal gaat gebeuren. Ook weten we nog niet of er gezinsleden met de kinderen kunnen meereizen. Gemeentes moeten stemlokalen op 22 november zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen met een beperking. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Afgelopen op maart bij de Provinciale Statenverkiezingen bleek er met 80% van alle stemlokalen iets mis. Er waren bijvoorbeeld drempels en zware deuren. En volgens de jongen kunnen dat soort problemen nog prima worden aangepakt voor de 22ste. Het UMC Groningen gaat AI inzetten om vragen van patiënten te beantwoorden. Als mensen bijvoorbeeld mailen of ze wel mogen vliegen nadat ze een ooroperatie hebben gehad, krijgen ze voortaan antwoord van een chatrobot in plaats van een dokter. Zo hebben artsen meer tijd voor patiënten die langskomen. De antwoorden worden nog wel even gecheckt voordat ze door die chatbot worden verstuurd. Ja, dat is ook weer de tijd van het jaar. De Sint is onderweg van Spanje naar Nederland... en dus begint vanavond weer het Sinterklaasjournaal. Maar komt het dit jaar allemaal wel weer goed met de pakjesboot? Want vorig jaar zonk hij tot groot verdriet van veel kinderen. Frenny van de Kindertelefoon vertelt dat ze tientallen telefoontjes toen kregen. Per dag... Kinderen vertelden ons dat ze verdrietig waren door de gezonken stoomboot. Ze maakten zich zorgen over de verdwenen pakjes... En sommigen vroegen zich af of Piet eigenlijk wel goed kon zwemmen. Ja, de luisterende oren van de kindertelefoon vinden het zelf ook wel spannend. We leven heel erg mee. We hopen dat de Sint en zijn pieten dit jaar veilig aankomen in ons land... en dat iedereen een fijn Sinterklaasfeest kan vieren. Ja, Sinterklaas wordt komende zaterdag verwacht in Gorkum. Net als zo'n 20.000 bezoekers. Dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wel weer een regenachtig dagje met ook kans op onweer en hagel. En dan een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio Die vinden we op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Een half uur voor de aansluiting met de A10. 6 kilometer file staat er. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Koenplein. Op de A10 zelf is de vertraging 10 minuten, maar er zijn twee rijstroken dicht in noordelijke, uh, ja, noordelijke richting. Dan de A9, Diemen Alkmaar bij Badhoevedorp. 9 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn ook daar twee rijstroken dicht en 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar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 Oh. Hey. Tall days pass, and I miss you more than before.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 trad niet alleen P.J. een bond op in de waag... maar was er ook nog een bekende... die wij hier ooit in de studio hebben gehad. Dat is Joelle Charan. Goer Charan heet zij voluit. Maar die naam die is bijna niet uit te spreken. Dus daarom heeft ze dat, dat voorste gedeelte... er een beetje afgehaald. En noemt ze zich tegenwoordig Joël Sharon En een van de nummers... die ze vrij recent heeft uitgebracht... is dit hele mooie nummer. En dat nummer dat heet Forgive Me. Do light slips through the door The subway shakes my floor The clock clock's L.A. 34 hours But the afternoon's already come and gone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 Hallo is mijn But now my eyes are shining in the sun now my head, it is steady in waves The road ahead, it might be hours. For now I'm only dreaming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 I lose my leaves in the cold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 Nou, dan kom je erachter dat je toch wel een keer naar Spanje moet gaan. Ja. Ook verhuizen. Ja. Um, en dat heb ik later gedaan. Um, en, en de naam Hollanda Loes heb ik eigenlijk gekregen... van een andere artiest, Seb Hart. Een mm. singer-songwriter uit Barcelona. Ja. Want ik speelde hiervoor de flamenco onder de naam uh, du Ja. En uh, daar vind ik een mooie achternaam van mezelf. Alleen het is verschrikkelijk om hem te onthouden. <laughs> ja. Toen ja. Kwam.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 en el volgens mij was het .nl. Oké, okay, nou in ieder geval uh, daar ben je op uh, te vinden. Nou, hier is uh, Orlando Loes en Melon Moon met uh, het nummer Easy Rolling. Five now, I've got you Eight and I'll get you too Cause when I look at the horizon Happiness is coming I am free, free to do it all Happiness is coming So happiness is coming. I am free. Je pense à toi. J'ai retrouvé le calme. Car ce soir, je pense à toi. Sur le toit. J'ai retrouvé les pieds éclairés. Et tu ris. Comme c'est rare dans cette île. J'ai les yeux brisés. En regardant les toits. J'ai les yeux brisés.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 Sur toit. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.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 Ben je uitgeblust en opgebrand? En hobbel je maar door op de vel van je lege binnenband, totaal ingekakt. Je zin aan je tax. Nee, hey. de denk je toch een snipperdag Even geen colbert en een stropdas Maar heel de dag badjas je als en pantoffels aan. Gas terug en een tandje eraf. Iedereen die het snapt. Tijd voor een snipperdag. Netflix in de baas tijd. Met Jack haalt nog een biertje voor mij. Pas terug en een tandje eraf Iedereen die zapt, Blijf voor de snipperdag Van je lege binnenband, totaal ingekakt Je zin aan je tax.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 Just shut up Mies, daarvoor hoorde je de autoriteit met Snipperdag. We gaan gauw verder, want dit is ook redelijk recent. dat komt weer uit het Hoge Noorden. Sarah Holverda heet zij. En Overkill. Go onto the road map out of the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 om beiden hier in de studio te hebben. Beiden zijn hier ook alle twee uh, geweest. Dus uh, dat maakt het dan toch wel heel speciaal. Uh, very short story van de heer P.M. Bond. Tot aan het nieuws van 8 uur. I you then. Of Italy. Searchlight epiphany making love on the balcony with nothing to lose.